4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live. 39 van de Nederlanders heeft moeite om rond te komen. En Bert Brussen over Amsterdamse studenten die geen 3D-pistool mogen printen. Nu eerst het NOS Journaal met Job Boot. De Argentijnse oud-dictator Jorge Videla is overleden. Dat meldde de Argentijnse media... Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Alle Argentijnse kranten melden het. De uh, wat conservatievere krant La Nación. die zegt dat ze verzettering hebben bij uh, het. Uh, het uh, secretariaat van de mensenrechten van het land. Hij zou in zijn slaap zijn overleden. Uh, vanochtend heel erg vroeg, vannacht. Um, gewoon naar natuurlijke uh, oorzaken. Videla zat een levenslange gevangenisstraf uit. voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij regeerde Argentinië met harde hand in de jaren 70 en 80.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 Bondskanselier Angela Merkel krijgt volgende week in Brussel de Lord jacobo prijs van de Europese Conferentie van Rabijnen. Ze krijgt die onderscheiding voor haar steun aan de Joodse gemeenschap in Duitsland en voor haar strijd tegen het antisemitisme in Europa. De prijs is vorig jaar ingesteld. Toen ging die naar de Paul Boerek, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement.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 Hij hoopt dat de Fransen energiesteken in het op orde brengen van hun eigen economie. Bradley Wiggins heeft de Ronde van Italië verlaten. De toerwinnaar van vorig jaar voelt zich niet fit genoeg... om de Giro uit te rijden. Wiggins voelt zich al een paar dagen niet lekker... en de afgelopen nacht was hij zo beroerd... dat verder fietsen geen zin heeft, al dus zijn teamleider. Ook de winnaar van de Giro van vorig jaar, de Canadees rider Hesjedal... is naar huis. Hesjedal denkt dat hij een virus heeft. Beide wielrenners liepen de afgelopen dagen achterstand op... Het weer af en toe regen of motregen bij een temperatuur van 10 tot 12 graden. Alleen in het noorden wat hogere temperaturen. Vanavond droog, maar vannacht en ook morgenochtend opnieuw regen. Morgenmiddag droog, geregeld zon, het wordt dan 12 tot 17 graden. Ook zondag, eerste Pinksterdag zonnig, dan wordt het 17 tot 22 graden. En hoe druk is het op de wegen van de ANWB, Dennis Mooij. Nou, er staan nu 36 files, 145 kilometer, als je ze allemaal gaat optellen. De meeste van die 36 files staan in het midden en het zuiden van het land. En het goede nieuws is, op de wegen rondom Amsterdam staat bijna niks qua files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort is het wel aansluiten tussen Blarikum en Eembrugge, over 9 kilometer. En in het zuiden, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Eurmond en Rooster, 8 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vanmiddag. De rechterreis ook is nog dicht... We blijven in het zuiden. Op de A2 bij Maastricht richting Luik staat tussen Meersen en het knooppunt Europaplein 5 kilometer. En de A16 richting Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 6. A50 vanuit Arnhem naar Os 10 kilometer tussen Renkum en het knooppunt Ewijk En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg dan loopt het vast aan de zuidkant van Breda tussen het knooppunt Galder en het knooppunt sint Annabos 5 kilometer. En zo direct 39% van de Nederlanders heeft problemen met schulden.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 Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan het hebben over Nederlanders die problemen met schulden hebben. En hoort Bert Brussen over Amsterdamse studenten die geen 3D-pistool mogen printen. En over de Apple-boycott van Helene van Rooyen. Je kan er ook op reageren. Hashtag AvroVML of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl direct. Nee, nou, even, mag ze verwachten. Want dit lijstje, ja, ja, ja. een jaren. Ja, okay, ook geen okay. okay, okay. was. Oké, okay, bij nee. ons aan tafel nog steeds Anneke Uiterwaarden en Dini Kongstaaf. In het vorige uur hebben we kunnen horen hoe Dini en Anneke... bij de 94 jaar oud, bijna de hele Tweede Wereldoorlog... hebben gedacht dat zij de werkplek van hun beide mannen innamen. Terwijl ons land dat gebruik van vechtende mannen elders helemaal niet kende. Elders overzees. Hoe, hoe is het inmiddels met jullie, dames? Nou, het gaat inmiddels iets beter. Ja, Anneke nee. heb ook wat sterkere te drinken gekregen. En knopje knap je altijd zo van op. Goed. Ja, en hoe is het met jou, Dini? Was het voor jou niet schrik om te horen dat je eigenlijk voor niks... in de havens hebt gewerkt jarenlang eh, tijdens de oorlog? Want jullie mannen waren er helemaal niet nou, ik ja, ze waren helemaal niet uit vechten. Ik weet Eerlijk, wel eerlijk zeggen, jongeman, ik zei het net ook al tegen Dini. Ja. Ik wist het eigenlijk wel een beetje. Ik heb het in de jaren 50 al gehoord. Jaren 50. Oh. Zo lang ook al. Al die tientallen jaren wist jij al dat onze Ger en onze Wim niet overzees aan het vechten waren. Ja, ja, en ik heb gedacht: je bent mijn vriendin. Ik wil, wilde je sparen. Daar ben je vrienden okay. voor. Godsamme, ja. ik ben een emotionele dweil nu. Ja, prima. Nou goed, dames, nu jullie hier toch nog steeds zitten, ja. zou ik heel graag met jullie even focussen op waar ons gesprek net eindigde, waar jullie extra Tijd voor wilde. Namelijk dit. Er was in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog inderdaad geen sprake van Van vrouwen die de arbeidsplek van hun man innamen. Wat erop aansluit, is een conclusie van de nota van minister Bussenmaker waar we het over hebben, die deze week uitkwam. Omdat wij die traditie niet kennen van blablabla bla bla, werkende vrouwen in Nederland, blablabla. Bla bla, enorme padstelling, wat ik net zei, waar het vervolgens werkende moeders betreft. Enerzijds lalala. voltijds werkende vrouwen niet gewend. En anderzijds is blablabla bla bla, de kinderopvang niet zo ontwikkeld als ons omringen. Nee, geen zo zeg jij, ik heb mooi praten. Ja, nee, he, jij? Ah, daar gaat het niet om. Alfa. Enfin. Gezondheid. Ja, dames. Oh, wat duurt dit lang? Zeg. Wij van vrijdagmiddag, vrijdagmiddag live met onze focus op het nieuws en vrouwenworkshops deze weken. Wij willen graag weten hoe jullie er tegenover staan. Tegenover de oproep van minister Bussenmaker voor moeders om meer voltijds te gaan werken. Uh. Oh. Kom op dames, jullie, jullie, jullie hebben extra tijd gekregen. Jullie mochten blijven uh. zitten, maar dan wil ik ook gewoon nu een inhoudelijk gesprek over vrouwenwerk en kinderopvang. Hoe staan jullie tegenover de oproep van minister Bussenmaker? Nou, uh, uh, lijkt me goed. Ja, dat zowel kinderen hebben als voltijds werken? Ja, tuurlijk, ja. Dat hebben wij toch ook gedaan? Gewoon je kinderen opsluiten als je de deur uit moet. Die leven ook gewoon allemaal nog. Oh, dus. Bijna allemaal dan. Ja, bijna allemaal. Dames, waar wij van vrijdagmiddag live benieuwd naar zijn... Het moet toch een beetje actueel zijn om het even wat breder te trekken, dames. Is, gaat Nederland ooit van die erbarmelijke positie afkomen binnen Europa... waar het vrouwen en werk betreft? Zal de kinderopvang ooit beter geregeld worden? En, eigenlijk nog los daarvan, gaat de Nederlandse vrouw ooit een carrière-tijger worden? Carrière-tijger, hè? Nee, jij? Nee, ook niet. Nee, hoor. Nee, er was eventjes hoop. Eventjes, ja. Ja, zo'n tien jaar geleden leek het erop dat de mannen de vrouwen ruim baan zouden geven. Mm -hmm. Dat de kinderopvang van overheidswegen goed geregeld zou worden. Hè? Modelletje Zweden, modelletje België. Ah, die vrouwtjes willen gewoon niet, joh. De vrouwtjes willen helemaal niet. Nee, dit nee, zijn nee. dagen. Nee, wij wel. We hebben het toch ook gedaan? Wij moesten. Zo is dat. Okay. Dat gaat piep van die vrouwtjes tegenwoordig. Nou, dames, dit is na lange tijd in ieder geval een antwoord. Houd toch op met je gedames. Nee, dat vonden jullie leuk. Ja, maar nou dat... niet meer. Okay. Je weet toch hoe vrouwen zijn. Wisselvallig, wispelturig en labiel. Als ze niet ongesteld zijn, want dan zijn ze ook nog eens niet te pruimen. Letterlijk. Dus okay. pas maar op, want ik ga die plafond verbouwen. Het glazen plafond. Tot slot, hebben jullie die workshop nog gevolgd verder? Die de bussenmaker workshop? Nou, dat gegeven. ging niet meer, want we hadden de boel daar ook al verbouwd. We, we hadden echt al bussen gemaakt van het workshop lokaal. Dat kan ik me voorstellen. Dus de hele bussenmaker workshop kon niet meer gegeven worden. Nee, eigenlijk. het lokaal stond er gewoon weer nou, niet meer. Mag ik jullie danken voor jullie komst? Wat je wil, joh. Best. Dank voor jullie komst en succes met het uitvinden waar Ger en Wim waren in de oorlog. Houd je goed op, joh? Dat ja. vind hij leuk hoor, zelfs. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Zeg, mag ik even iets vragen? Heb jij zelf eigenlijk kinderen? Ja, maar in... En hoe heb je dat geregeld dan? Ik ben aan het afsluiten, hoor. Nou, ik blijf gewoon. We gaan niet weg. Nee. Nou, dat lijkt me toch sterk, want we moeten echt... Het eh, kan niet bijna niet We afsluiten. blijven zitten. Zo okay, is het. Nou, we blijven zitten. En van Loon, de Alper van het Hof. En Sanne Wallis de Vries. Verontrustende cijfers komen naar voren... uit een onderzoek van de GGN, een uh, credit management organisatie. Daaruit blijkt namelijk dat 39% van de Nederlandse bevolking... tegen de schulden aanhikt. Een derde verwacht dat dit jaar... Het loon zal dalen. Aan tafel. Het die vlucht, is: Armoederegisseur in Amsterdam, welkom. Dank u. Eh, bijna 40 procent dus dat blijkbaar maar moeilijk rondkomt. Schrikt u daarvan als u dat hoort? Nee, in zoverre dat het uh, een cijfer is wat wel duidt op de praktijk. Mensen uh, ervaren dat ze het steeds lastiger vinden om rond te komen. Dat wil nog niet zeggen dat ze ook echte betalingsproblemen hebben... en dat ze echt schulden hebben en dat ze ook echt problematische schulden hebben. Nee, dat is, is dat een veel kleiner percentage dan? Denk ik? Het percentage ligt wel kleiner. Ik heb het niet precies paraat, want de cijfers zijn soms verschillend... wie ze gebruiken, maar wat wel een echt een heel erg duidelijke indicatie is... is dat het gebruik van de voedselbank bijvoorbeeld in Amsterdam echt behoort Toeneemt. Nou, dan weet je wel zeker dat je echt financiële problemen hebt, dat ook je dagelijks leven ernstig treft. En dat komt door. Ja, er is ook alweer niet één uh, oorzaak voor aan te duiden. Dat kan door van alles komen. Uh, het kan onder andere natuurlijk door schulden komen dat je, het dat je naar de voedselbank toe moet komen. Maar het kan ook zijn omdat je om een of andere reden echt helemaal of nauwelijks inkomen meer hebt. Ja, door de crisis, doordat je je baan kwijt gaat, etcetera, et Door gezondheidsproblemen, et cetera. Wat voor, wat, wat voor mensen is dat aan te geven, uh, verkeren vooral, uh, wat dat betreft, in financiële problemen? Um, Alleenstaande uh, vrouwen met kinderen uh, zijn een, echt een risicogroep. Uh, jongeren is een groep die ook uh, problematisch wordt. Nou, De cijfers natuurlijk over jeugdwerkloosheid die toenemen duiden daar ook al op. Maar ook bij jongeren nemen schulden toe. Uh, ouderen denken we vaak, maar dat valt op zich uh, mee. Ah, dus, uh, maar van jongeren zou je denken, ja, die zitten toch ook vaak nog thuis. Dus dan is het misschien minder een probleem. Dat is niet het geval. Um, dat hoeft niet. Het, uh, bedoel, uh, jongeren zitten thuis, maar lang niet alle jongeren zitten thuis. En veel jongeren willen ook heel graag uh, buiten de deur wonen. Uh, bovendien maar schulden, waar bestaan hun schulden dan uit? Hun schulden van jongeren bestaan vaak uit schulden van uh, Duo. Dus dat is uh, een studiefinancieringsbureau, um, Incasso. Uh, hoe heet het? Uh, uh, die, die incasso van de boetes. Dus jongeren hebben nogal eens een keer boetes. Oh, uh, ja. want? Ze uh, overtreden rij... de regels? Ze of... overtreden de regels met name door te hard rijden op een scootertje. En ik zie Bert Brussel al van herkenning ja <lacht> Nou, de, de... Niet, niet dat boetes. Ik ben een hele brave burger, maar dat duo. Oh. Maar dat duo is toch nooit zo'n probleem? Want Ik heb ook een studieschuld van uh, heel veel... Uh, je ja, betaal je een heel matig bedrag, uh, op, uh, gebaseerd op je inkomen per, per maand betaal je terug. En volgens mij komen die niet zomaar uh, geld bij je halen. Nee, maar behalve op het moment dat je je opleiding niet afmaakt, ja, maar heb dat waarschijnlijk heb, dat heb, heb ik jij ook. Dan heb jij het ook uh, mee te maken. Ja. Ik vraag ja, gewoon elke dag... Want als je het niet afmaakt, dan kunnen ze het wel in één keer bij je terugvorderen. Nee, nee, nee, nee, nee, er zijn wel afspraken over dat je het terug moet betalen. Maar goed, het is ook één van de voorbeelden. En het loopt op als het gepaard gaat. En met incasso-schulden. En uh, telefoonkosten zijn een andere kostenpost waar veel jongeren mee te maken hebben. Maar wat vindt u dat er, dat er moet gebeuren uh, om die schulden aan te pakken? Um, nou, is... Niet één, ook hier weer niet één antwoord op. Maar ik denk dat het heel erg goed is. En dat is ook wat in Amsterdam in ieder geval geprobeerd wordt. Uh, ik ben aan de slag. En zeker op verzoek van wethouder Ossel. Die hier verantwoordelijk is voor armoede. En we hebben eigenlijk met elkaar gesproken. We gaan een offensief tegen de, school, uh, tegen de schulden starten. Hoe? Een offensief. Nou, hoe je dat doet. Ja? Is uh, om te beginnen in het onderwijs te beginnen met geldexamens. Dus dat je op de lagere school eigenlijk al veel meer het besef bijbrengt. Dat je uh, moet budgetteren. Wat geld is, de betekenis van geld is, dat je de tering naar de neering moet zetten. Um, maar ook, dat gaat nog eens een keer door op de middelbare school. Het gaat systematisch door dat je probeert na te denken over hoe je eigenlijk je opbrengst, oftewel dat je opleidingen gaat doen. Ook de discussie van minister Bussemaker, maar dan niet van afgelopen week, maar van een paar weken daarvoor. Maar vindt u eigenlijk dat dus laten we zeggen die, die, die budgetvoorlichting of budgettraining, hoe je het ook noemt, dat dat verplicht zou moeten worden op scholen? Ik denk dat het goed is dat dat uh, verplicht in het onderwijs... onderdeel van het onderwijs uitmaakt. Dat ja. lijkt me ook, ja. Want? Nou, je ziet dat volgens mij, laten we zeggen... de afgelopen 50 jaar, uh, vooral ook bij jongeren... een soort van casino-capitalisme is ontstaan. Dat je het idee hebt, je kan alles wel lenen... maar je kan het toch vooruit schuiven. Je kan er altijd wel een extra lening voor aan... Ik bedoel, we zijn van oudsher een volk van sparen en eerst werken. De Calvinistische waarde, die misschien een beetje terug... zou wel een hoop schelen, denk ik, voor een hoop mensen. Casino-kapitalisme bij jongeren, herkent u dat, he, Dat herken ik, maar het volgende herken ik zeker ook... dat we eigenlijk helemaal niet meer... of weinig geleerd worden om te sparen, maar veel meer geleerd worden. En dat, dat is ook wel... Ook jongeren zijn er op dit moment over aan het klagen tegen elkaar... dat je veel meer wensen hebt... Uh, en de vroeger je, was je buurt eigenlijk veel kleiner. En er waren een paar winkels waar je misschien wel snoep wilde kopen. Maar de wereld is, nu is zo de, internette. Op. de wereld is zo veel groter geworden. Ja. En de beelden van wat je allemaal wel niet hebt kan en hebben wil, wordt natuurlijk ook veel. Dat is heel veel en er is nog steeds niet genoeg geld. Ja, ik wil niet, dat wordt wel erg opa verteld, maar in de jaren 50, Jan... Dat Jij bent al even voor de duidelijkheid. <coughs> 37. Okay. Maar in jouw tijd, Jan, dan weet je nog, dan was je al blij... als er in een in de straat één televisie stond en nu wil je er zes. Dus dat... Ik ben inderdaad iets ouder, dat klopt. Maar het, het, wie moet hier het voortouw in nemen dan? Als u zegt op scholen zou er aandacht aan besteed moeten worden... waar ligt, waar ligt het initiatief, vindt u? Ik denk dat het initiatief uh, voor een deel bij de overheid ligt. Maar zeker ook bij het onderwijs. En ik waardeer het ook zeer dat je steeds meer ziet dat ook uh, bedrijven initiatieven nemen. Er zijn aardig wat bedrijven die ook nadenken over wat voor soort uh, geldcursussen kunnen geven. Vrijwilligers bijvoorbeeld bij Delta Lloyd vandaan of bij de Rabobank vandaan. Die jongeren helpen en uh, voorlichting geven in scholen. En eigenlijk ook wel gewoon de kleine lettertjes uit hun eigen producten. Ik zou zeggen, stellen. want zij zijn toch juist degene die willen dat we geld uitgeven. Ja, maar ze hebben er ook weer geen belang bij dat er steeds meer schulden komen die niet afbetaald worden. Dus het, het, het, het, zit natuurlijk in, het is een keurig evenwicht. Ze hebben er zeker belang bij dat er veel geld roleert en rolt... en dat er leningen afgesloten worden. Maar ze hebben er ook belang bij dat ze maar. Maar Mensen niet in de problemen worden. komen. Nou zegt het bureau kredietregistratie. Hè, die had zich bezig yeah. met die betalingsachterstanden van consumenten. Uh, een van de problemen uh, om die om, om, om schulden aan te pakken... Is, is dat je vaak weinig zicht hebt op waar precies die schulden zitten. Uh, zou daar meer openheid in, in moeten zijn? Z ja, daar zou wat mij betreft veel meer openheid in moeten zijn. Kijk, een van de dingen die, die we in... Amsterdam geleerd hebben, en dat, dat vatten we samen onder vroeg erop af... hoe eerder je weet dat iemand schulden heeft... en hoe eerder je daarop afgaat en hoe eerder je ook betalingsregelingen treft des te minder grote problemen. Ja, maar ik, ik zou niet blij zijn als uh, mensen zeggen... vertel jij maar hoe je financiële situatie eruit ziet. Dat is toch ook een soort privézaak? Nee, of? maar er, er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Kijk, ik ga even een voorbeeld geven. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties... die melden meteen bij de gemeente... als er iemand een huurachterstand heeft... en dan, dan gaat er op dat moment iemand van een maatschappelijke dienstverleningsinstelling... die er gewoon voor opgeleid is, mm -hmm. gaat erop af. En probeert dan afspraken te maken. Dat geldt ook voor de energiebedrijven. Die hebben daar overigens erg veel moeite mee gehad. Dat is een van de manieren waarop je... Waar, waar hadden ze moedje mee? Om dat, soort om dat eigenlijk te vertellen. Om dat door te geven. Om dat door ja. te geven. Uh... Zou jij het fijn vinden, Bert, als je je energierekening niet betaalt... en dan komt iemand bij je aan de deur? Nee, ik vind ook, daar ben ik het helemaal niet met u eens. Ik vind ook dat, dat, dat BK, dat bureau kredietregistratie... wil ik heel graag dat alle schulden, dus ook bijvoorbeeld DUO, geregistreerd worden. Ik vind het altijd een hele vervelende vorm van betutteling. En Ik begrijp wel waarom ze zeggen, maar ik wil graag toch zelf... mijn eigen schulden kunnen beheren. Misschien een bekende reactie. Ja, het is een bekende reactie. En als je het ook zelf kan, dan is er ook helemaal niks mee, mis mee om het zelf te beheren. Alleen er blijkt inmiddels wel erg een behoorlijke groep te zijn... die er toch behoorlijk veel moeite mee heeft. Uh, voor een deel is dat ook, en wat, wat bijvoorbeeld afgelopen week ik heb niet alle cijfers gepraat, maar deze wel... dat het aantal schulden onder mensen met een wat dan heet... licht verstandelijke beperking enorm aan het toenemen is. En dat moeten we niet onderschatten. Voor een deel omdat ze echte kleine lettertjes niet goed begrijpen... en dingen doen die achteraf ontzettend onverstandig waren. En voor een deel ook omdat het mensen zijn die wel als katvangers... zoals dat dan zo mooi heet, benut worden. En die zouden daarbij geholpen zijn? Die al, zouden eens, erbij ja. geholpen zijn, maar ik denk dat ook veel mensen... Andere mensen erbij geholpen zijn. Het is ook tonky felle muziek. Je kan het ook op een hele sympathieke manier eigenlijk meebewegen van hoe uh, kan ik, ik u hierbij helpt. ondersteunen. Ja. Ik, wat raadt u mensen aan tot slot? Als, als ze denken, ik zit in de financiële problemen, maar ik durf daar misschien niks over te zeggen. Zoek in eerste instantie in je, omgeving, in je omgeving iemand die met je mee gaat denken hoe je aan de ene kant kosten kan besparen en aan de andere kant ook gewoon je opbrengst die je, die je vertrouwt. Er zijn er meer in je omgeving die je daarbij behulpzaam uh, kunnen zijn. Dus het, overwin je schaamte. Het die Vlug, armoederegisseur in Amsterdam. Blijf nog even zitten. We gaan zo door met Bert Brussen over het internet. Uh, en Ruben Heijn is heel druk van alles aan het inpakken, zie ik. Maar hij heeft nog iets over van alle apparatuur die er stond. Dat is een piano. En daar gaat hij nu in zijn eentje, want de band is al op weg naar Den Bosch, voor ons nog een keer opspelen. Ruben Heijn. nog even een klein technisch verpleeg daar, ik vond dat er even stress was. Ik met mijn hele. lover op de straat last night. Ze seemed zo so glad om me te zien. I just smiled We talked about the old times And we drank ourselves a beer I'm still crazy After all these years Oh, I'm still crazy After all these years That kind of man By the jury of my peers, I'm still crazy after all. Simon Kwasieke, still crazy after all these years. Producteur van de Post Online, beginnen we met Helene van Roy of met een uh, 3D-printer die een pistool maakt? Zullen we met Helene van Roy beginnen? Daar hoor je nooit wat van. Nee, dat is thuis. waar. Dat lijkt me een goed, uh, goed idee. Heeft het die vlug ook helemaal gemist? Ja, helemaal ja. gemist. Dus vertel. Dat is ook Patricia Pij de Tweede, van die mensen die denken, waarom hoor je dan nooit wat van? En waarom hebben we het er dan over? Nou, dat zal ik even vertellen, want die heeft een nieuw boek. Mag ik de, de titel noemen? Dat heet De Hartsvriendin. Uh, die wil ze ook digitaal aanbieden via Apple, via de iBooks, de, de store. En dat mag niet, want er staan 22 verwijzingen naar porno-websites in haar boek. Het is een boek van alleen van Hooy, dus dat ligt een beetje voor de hand. Uh, en dan krijg je dus te maken met de strenge Puriteinse wetten van Apple. En dat is ongeveer hetzelfde als met Facebook. Als het maar ook een, een minste doet denken aan een tepel of wat dan ook... dan moet het er ineens weer allemaal uit. Dus die hebben nu gezegd, je mag het wel plaatsen... maar dan moet je die uh, verwijzingen weghalen. En van Rooy zegt, ja, we kijken het lekker. Dit is mijn, mijn roman, ik ga geen verwijzingen weghalen. En het rare is... Dat bijvoorbeeld een boek als, als Fifty Shades of Grey, wat toch ook vrij pornografisch is, dat mag er wel in, maar het oh. probleem ontstaat dat het puur, uh, zeg maar, letterlijk is. Die verwijzingen naar die porn zijn. Dat, dat is natuurlijk gewoon uh, expliciete, expliciete bewoordingen. En dat mag niet van Apple. Maar Helene Verrooy danste uh, een rondje in de kamer... toen ze dat hoorden natuurlijk. Want dat is allemaal weer extra publiciteit. Ik heb, volgens ik weet... Uh, Helene Verrooy is wel gek op marketing. Dus ik denk wel dat toch? dit wel een leuk... Ja. Uh, aardig meegenomen is. Maar ja. hij, aan de andere kant uh, zegt het ook wel wat... over hoeveel moeite het kan kosten. Want ik ken heel veel mensen die, die een app ontwikkelen... en soms een hele leuke app. En die ze toch niet doorkrijgen. En je krijgt ook niet altijd een respons. Soms krijg je gewoon weer een lijst terug met de algemene voorwaarden. Dan moet je zelf maar uitzoeken wat de verkeerd is. Gewoon de is. censuur van Apple. De censuur van Apple. En het probleem is heel erg dat we in Nederland vaak geen idee hebben wat daar dan zo erg aan is, omdat het voor ons gewoon is. Dat kan echt al woorden zijn als shit. Bijvoorbeeld kan dan Apple heel erg vinden. Niet mooi vinden. Het hij voor gebruiker van iTunes, Facebook. Ja, iTunes wel en uh, e-reader heb ik ook sinds kort. Ik heb me hier echt niet over nagedacht, moet ik zeggen. Maar ik vind eigenlijk het tweede punt belangrijk. Ik kan me overigens best voorstellen dat je verwijzingen naar pornosites... dat je daar een grens trekt. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet eens een gek idee. Maar al die onduidelijke uh, afwijzingen van Apple en die enorme... Dik die ze erop leggen, dat gaat nu veel, nee, veel ja, ver. Facebook doet het ook en Google ook. Ik probeer al heel lang mijn, mijn website in Google Nieuws te krijgen. En dan moet je het aanmelden. En dan krijg je inderdaad een, een mededeling terug. Voldoet niet aan de voorwaarden, maar er staat er niet bij wat het Waarom? dan is. En dat is heel vervelend en dan moet je weer twee maanden wachten. En dan moet je net zo lang blijven proberen... tot je een keer die komma goed hebt gezet ergens. En dan mag je erin. Er mag van alles niet. Ook mogen studenten in Amsterdam blijkbaar niet een uh, 3D-pistool printen. Nou, studenten, docenten mogen niet. Dat... Oh. dat, uh, dat, dat Plastic pistool heeft iedereen denk ik wel gezien. Met een 3D-printer kun je plastic dingen kun je printen. Daar heeft uh, Defense Distributed heeft bedacht uh, om daar ook een wapen van te gaan maken. Wat heel moeilijk is. Een wapen is natuurlijk een, een, een complex technisch iets uh, met, met, met werkende onderdelen. Dat is gelukt. Dat is, eigenlijk is het een soort rechthoek met een loop waar één kogel in kan. Er uh, moet wel een staal, uh, slagpin bij. Uh, die kun je niet printen. Uh, ja, ze hebben vervolgens die, die uh, blauwprint op, uh, op het internet gezet. Uh, dat moesten weer af, uiteraard, van de overheid. Want anders gaat iedereen met zo'n printer... kun je echt tweedehands voor 1500 dollar al ergens op de kop tikken. Straks gaat iedereen zo'n pistool printen. En dan, het is dus, je kan het dus niet detecteren, je, dus je kunt er ook een vliegtuig mee in. Maar wat deed die docent hier dan? Nou, die, die dacht van, we gaan hem ook printen. Die hadden gezegd, wij gaan hem ook printen, waar ze mee bezig? Waarom? Omdat ze een ethische discussie wilden uh, aanbakken. Oh. En dat is misschien wel inderdaad interessant. Wat nog interessanter is, is namelijk dat Justus zei net ook al tegen mij. Volgens mij is het goedkoper om op een straathoek een echt pistool te kopen. Dan om te printen dan, met een 3D-print. Zo'n ding te printen. Maar, en de ethische ja? discussie, discussie krijgen ze in ieder geval op deze manier. Dus dat is ja, liefde. ze zijn ook niet berist, Bij het bestuur zei willen ja. jullie daar onmiddellijk mee ophouden, maar die zeiden van we begrijpen wat jullie doen. Nou ja, het bestuur zei ook wij zijn er als school niet om pistolen te produceren. Nee, daar hebben ze wel een punt. Ja. Aan de andere kant. Kijk, waar het, dus, waar het dus om ging, is dat die dingen die zwerven rond op het internet. Het, op het moment dat het verboden was om het online te zetten, was het al meer dan 100.000 keer gedownload. En je kunt dat nu gewoon overal nog online vinden als je een beetje zoekt. En dat is natuurlijk het etische discussie. Het blijft ook een beetje een hopeloze strijd natuurlijk van besturen en misschien ook zelfs wel van Apple en Facebook... om al dit soort uh, in hun ogen voerlijke dingen van het internet te bannen. Uh, wel als het om dit soort wapens gaat, ja. dat, Je kunt er nu namelijk donder op zeggen dat over een paar jaar... een kernraket kunt gaan 3D-printen. Nou, met je, deze dat, dat fijne die... gedachten sluiten we dan uh, zo direct het programma af. Dank je wel. <lacht> Ja, oh, sorry. Ja, nee, ik, ik wil niet ja, maken, bij, maar, je niet ongelukkig maken We hebben nog een halve minuut Je kan, je kan zo. met zo'n 3 d printer ook ongelooflijke goede dingen doen. Laten we het daar dan even over hebben. Dat, dat, ja, dat, je ik kan er ook hele leuke, hele leuke stoelen en schoenen mee printen, heb ik al gezien. Dus Zullen we daar dan mee afsluiten? Nou, als je wil. Bert Brusse, dankjewel. Hettie Vlug, armoederegisseur uit Amsterdam. Ook dank. Dit was uh, natuurlijk vrijdagmiddag live, zo direct het Radio 1-journaal. Lucella Carasso, wat is daarin te beluisteren? Goedemiddag. Reacties Goedemiddag. uiteraard uh, op de dood van Fidela naar Argentinië. We blikken ook Terug op de afgelopen politieke week. En artsen zonder grenzen hebben we over de aanval op een ziekenhuis van hun in Zuid-Soedan. Allemaal in het Radio 1 -journaal. Zo direct dus gepresenteerd door Lucella Carrasso. Nogmaals, dit was vrijdagmiddag live. Ik dank nog een keer Ruben Heijn die ook al heel erg onderweg is naar Den Bosch voor zijn muziek. En ik dank het publiek hier voor de aandacht. Dit is Radio 1. Half vijf, het NMS Jobboot.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 Jorge Videla was 87 jaar. In de reactie op de dood van Videla zei premier Rutte... dat hij zich kan vinden in de woorden van minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken, die zei vanmiddag... over de doden niets dan goeds, maar over deze man valt weinig goeds te melden. Ander nieuws. Griekenland boekt vooruitgang bij het hervormen van de economie. Ook het verbeteren van de overheidsfinanciën verloopt voorspoedig. Dat zegt de Europese Commissie. Voor Griekenland is dat belangrijk, want binnenkort wordt beslist... over het vrijgeven van het volgende deel aan Europese hulp. Griekenland heeft onder meer de salarissen en pensioenen... van ambtenaren flink verlaagd. En daardoor is het begrotingstekort gedaald. Premier Rutte ziet weinig in de plannen van de Franse president Hollande... voor Europa. Hollande wil onder meer een eigen economische regering voor de eurozone... maar daar voelt Rutte helemaal niets voor. Hij hoopt dat de Fransen vooral energie steken in het op orde brengen van hun eigen economie, die in een diep dal zit. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB ah, Verkeersinformatie: meer dan 200 kilometer file nu, 235 om precies te zijn. En meeste van die files staan in het midden en het zuiden van het land. Maar het goede nieuws is: rondom Amsterdam staan niet tot nauwel nauwelijks files eigenlijk. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... daar staat wel 13 kilometer tussen Naarden en Bunschoten. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Kerens Heide en Born 6 kilometer... door een eerder vanmiddag. Uh, alle rijstroken zijn wel weer open. A16, of, nee, eerst de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... tussen Brille en Charlo 17 kilometer. Dan de A16 naar Breda. Tussen Hendekido Ambacht en Dordrecht 8. Op De A50 vanuit Arnhem naar Os staat voor het knooppunt Ewijk 10 kilometer. En op de A58 vanuit Eindhoven naar is een ongeluk gebeurd tussen het knooppunt Baterdorp en Moergestel... staat 6 kilometer, maar ook hier is de weg weer vrij. Tot slot de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bos. tussen Maden en het knooppunt Hooipolder, 6 kilometer. Grotere wonen, je eigen bedrijf, meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn...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 Goedemiddag, zo meer over Gorge fidela via onze correspondenten en gasten... zoals Michiel Bout en Tom Robben. Robben deed onderzoek naar de vreedheden onder de dictatuur van Fidela. Premier Rutte reageerde ook. Over de doden niets dan goeds. En verder is er over deze man niet heel veel goeds te zeggen. En burgemeester Hoes van Maastricht uh, hebben we. U gaat horen of hij blij is met extra agenten voor zijn stad. En we gaan ook praten over de onrust binnen de VVD over Jos van Rij. Lijstduur namelijk in Roermond. Eerst Argentinië, want de oud-dictator Jorge Fidela. Hij stierf in de gevangenis een natuurlijke dood. Hij zat in de gevangenis vanwege zijn rol in de vuile oorlog... eind jaren 70, begin jaren 80. Mede ook vanwege de roof van baby's van zijn tegenstanders. Een daad die hij tijdens het proces bleef ontkennen. Als de van een ni a una convalidación implícita de cualquier índole encuadrada en un plan sistemático emanado de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en los años de la guerra antiterrorista. En als er al sprake was van het weghalen van baby's... dan was dat geen systematische roof. Er bestond daarvoor ook geen stilzwijgende goedkeuring... van de opperbevelhebber van de Argentijnse strijdkrachten... tijdens de strijd tegen de terroristen. Al dus oud-dictator Fidela tijdens zijn proces. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, de dood van Fidela werd vanmiddag aanvankelijk gemeld... door Argentijnse media. Er is ook een gevangenisdirecteur die het bevestigd heeft. Maar is er door de autoriteiten nu al iets over gemeld? Nou ja, verschillende Argentijnse kranten halen verschillende uh, autoriteiten aan. Uh, La Nation, een conservatieve, uh, wat rechtsere krant in Argentinië uh, bijvoorbeeld... die heeft het over de staatssecretaris van Mensenrechten... die heeft bevestigd dat Fidela is uh, overleden. Nou ja, uh, ik heb zelf geen bevestiging gekregen... maar uh, de uh, Argentijnse collega's die ongetwijfeld veel beter op de hoogte zijn die meldde toch een aantal bevestigingen, ja. Ja, en, um, hij is een natuurlijke dood uh, gestorven. Was bekend hoe zijn gezondheidstoestand was in de gevangenis? Nou, het is natuurlijk een oude man. 87 was hij, zoals je al zei. Um, maar um, afgelopen dinsdag was die, uh, werd hij verwacht in de rechtbank. Hij zou daar voor een hele grote zaak, de Condorzaak, zou die, uh, nog moeten getuigen... Hij zei zelf dat hij daarvoor te zwak was. Maar uh, de arts, de, de dokter van uh, de gevangenis waar hij zat... de Marco Paz-gevangenis... Uh, die verklaarde dat uh, Videla uh, gezond genoeg was om uh, op te komen dagen. Hetgeen die overigens uh, niet deed. Hij is niet gekomen. Maar goed, volgens de dokter in, het, in, de, in de gevangenis... was hij dus uh, een paar dagen geleden nog gewoon gezond genoeg om uh, uh, naar, de rechter, uh, uh, naar de rechtbank te gaan. Want hij had al levenslang gekregen... maar er liepen nog steeds allemaal rechtszaken. De, de Argentijnen waren nog niet klaar met hem. Ja, hij heeft uh, natuurlijk uh, een uh, heel uh, zwart verleden. Je moet je voorstellen dat uh, deze meneer Videla... dat is eigenlijk het gezicht van die Argentijnse dictatuur. Het symbool van die dictatuur. Hij was de man... Hij was een beetje de leider van de militairen die destijds de staatsgreep pleegde in 1976. Die eerste periode toen Fidela uh, uh, zeg maar het hoofd was van die junta. Ja, dat was ook de bloedigste periode. Dit is echt, nou ja, het kwade gezicht van uh, die uh, dictatuur. En er zijn verschillende uh, rechtszaken tegen hem geweest. Op dit moment loopt er nog een hele grote, zoals ik al zei, de Condor-rechtszaak. Dat gaat over samenwerking tussen verschillende dictatoriale regimes in de jaren 70 in Latijns-Amerika. Uh, en hij heeft natuurlijk ook, uh, hij is veroordeeld voor babyroof, hij is veroordeeld voor executies. Nou ja, goed, um, er waren nogal wat uh, uh, rechtszaken tegen hem. En ze zijn, nou uh, ja, in ieder geval is het nu voorbij, wat dat betreft, wat betreft Fidela. Nee, hoe verhoudt het huidige regime, hoe heeft dat zich verhouden tot, tot Fidela? Je bedoelt hoe de regering nu... Ja, ja want Fidela er is, is natuurlijk ja, altijd een ingewikkelde verhouding geweest. Hè? Dan weer huisarrest, dan weer amnestie, uh, veroordeeld. Ja, nou ja, wat bij Fidela natuurlijk het geval was... Kijk, hij, hij werd meteen na de dictatuur was hij een van de uh, mensen die destijds uh, is, uh, is, is veroordeeld. Er waren toen al rechtszaken, alleen toen kreeg hij uh, al vrij snel amnestie. Maar de tijden zijn veranderd. De laatste jaren hebben we in Argentinië... Uh, nou ja, eigenlijk een regering van de slachtoffers, als ik het zo mag zeggen. Uh, de huidige president Christina Kirchner, dat is iemand uh, van uh, linkse sympathieën. Nou ja, dat is eigenlijk wat Fidela betreft de, de, de, de vijand. En een paar jaar geleden werden uh, ook allerlei amnestiewetten omge uh, omgekeerd, ongeldig verklaard. En uh, Fidela heeft dat in ieder geval altijd gezien als politieke rechtszaken. Dus hij beschouwde zich, beschouwde zich als een politieke gevangene. Maar goed, uh, ja, dit is een uh, veroordeelde misdadiger. Fidela, overleden. Mark Bessems, dank voor dit moment. Uh, zoals eerder gezegd, na vijven komen we uiteraard terug op zijn dood. Twee broers zitten nog altijd vast op verdenking van de moord op Helmin Wiels. De politicus die twee weken geleden werd vermoord op Curaçao. Die broers die worden vandaag voorgeleid. Gisteren werd er nog een auto in beslag genomen... die mogelijk gebruikt is als vluchtauto na de moord. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, dus het onderzoek zit nog niet vast... zoals de afgelopen week wel gesuggereerd werd? Nee, blijkbaar niet. Het onderzoek levert af en toe wat informatie op. Maar wel, moet ik zeggen, mondjesmaat. Gisteren is er een auto staande gehouden die overeenkomt met het profiel van de vluchtauto. Dat bleek om een huurauto te gaan. En de politie is daarop het verhuurbedrijf binnengevallen... en heeft nog zo'n auto in beslag genomen en de hele administratie van het bedrijf. Opmerkelijk is dat de politie dus wel degelijk een profiel heeft van die vluchtauto... maar deze nooit heeft gedeeld met het publiek. Terwijl ze wel een beroep doet op het publiek om goede informatie te geven. Ja, en dus kan het zomaar zijn dat de vluchtauto nu dus al een week rondrijdt in de verhuur... en alle sporen wellicht gewist zijn. En door zo weinig informatie vrij te heeft... geven lijkt de politie zich nu in zijn eigen been te schieten. De demissionair premier die heeft in een gesprek met het NRC Handelsblad gezegd... dat het opsporingsapparaat op Curaçao moet worden gemoderniseerd. Als ik dat zo hoor, dan is dat geen overbodige luxe. Nee, dat is eigenlijk een publiek geheim hier op Curaçao. Hoor. Dat we van, in ieder geval van de forensische tak van de politie niet, zoveel, uh, niet, zoveel, niet zo hoog opgeven. En uh, ook Hodge uh, weet dat hij hulp nodig heeft. Ik ken uh, uit interne bron bij het regionale samenwerkingsteam van de recherche... Uh, wel dat men hier uh, heel, heel uh, gek omgaat met forensisch bewijsmateriaal. In ieder geval dat men dat niet goed veilig stelt. En uh, ja, een beetje hulp van Nederland kan daarin dan geen kwaad. Dat heeft Hodge wel goed opgemerkt. Wat betreft die twee broers, um, is er veel belastend materiaal tegen deze jongens verzameld, voor zover je weet? Nou, eigenlijk is dat helemaal niet duidelijk. Wat de politie tot nog toe heeft gezegd is dat ze de video als belastend materiaal inbrengen. En dat daar op de moord zou zijn bekend door de twee jongens. Maar ja, er is, vandaag worden ze inderdaad voorgeleid voor de rechtercommissaris voor een tweede verlenging. Mocht die worden gegeven, dan is of dat onderzoek nog niet af. Of men heeft toch wat bewijsmateriaal extra gevonden. Maar wij als publiek en pers weten daar nog niks van. En zolang dat is, komt denk ik die geruchtenstroom ook maar steeds verder op gang. Ja, er wordt ongelooflijk veel gespeculeerd hier op het eiland. En dat is natuurlijk begrijpelijk met zo weinig informatie. Zo hoorde ik bijvoorbeeld gisteren dat de Portugese vrouw met wie Helm in Wielse samenleefde, en haar naam is Betty, de ex-vrouw zou zijn van de vader van deze twee jongens die die video hebben gemaakt. Nou, dat is een heel zian detail die ik dan ook meteen heb voorgelegd aan de advocaat van de twee broers. Maar zij wil het bericht ontkennen, nog bevestigen over het motief van de daad van die video. wil, wil de verdediging in ieder geval op dit moment niets kwijt, behalve dan dat ze de moord niet gepleegd zouden hebben. Goed, dankjewel. Dick Draaier, vanaf uh, Curaçao. Als het nog meer bijzonderheden oplevert vandaag, dan horen wij dat van jou. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. rugby, want in Amsterdam is de World Series Sevens begonnen voor vrouwen. De wereldtop is hier aanwezig en daartoe behoren ook de Nederlandse dames. Marcel Bril, jij zit op de tribune. Uh, ja, Marcel, ik weet niet of je je moest inlezen in deze sport, uh, maar Oranje dat heeft... Nee, dat moet ik heel eerlijk toegeven, ja. Ja, je ja. bent niet de enige deze week. Nee. Oranje heeft al twee wedstrijden gespeeld vandaag. Uh, hoe ging dat? Ja, wisselend succes kan ik wel zeggen. De eerste werd uh, gewonnen uh, van China, maar de tweede werd verloren van Rusland. En dat was uh, toch wel een beetje een teleurstelling. En daarom is de belangrijke wedstrijd van ongeveer 10 uh, minuten... waar iedereen eigenlijk hierop zit te wachten. Want dat bepaalt of Nederland verder gaat in het toernooi. En natuurlijk zit er publiek op de tribune. Ik sprak net een jonge man uh, die spreekt Nederlands... maar heeft een nieuw zeelands shirtje aan. En ik vraag mij af, voor wie ben je nou eigenlijk? Uh, in het geval van Nederland-Nieuw-Zeeland, gewoon voor Nederland. Denk je dan ook dat ze gaan winnen? Ik hoop het wel, ja. Maar het wordt wel erg moeilijk, denk ik. Uh, want Nieuw-Zeeland is best wel sterk. Spannende wedstrijd dus, Lucella. Uh, die, wat ik al zei, over een minuut of tien uh, gaat beginnen. Ja, want Nieuw-Zeeland won eerder van Rusland en, en China, begreep ik. Dus dat wordt inderdaad ja. pittig. Uh, hoe belangrijk is dit toernooi? Want deze dames willen toch heel graag naar de Spelen in Brazilië? Ja, de Olympische Spelen van 2016, dat is het voorlopige uh, doel. Het einddoel zeg maar, van uh, deze uh, Nederlandse spelers, waarvan er dan zeven op het veld staan. Daarom heet het ook de Sevens. Uh, en uh, nu hangt nog niet veel vanaf, want dit is nog niet een kwalificatie of zoiets... voor uh, het toernooi uh, daar in uh, Brazilië in 2016, de Olympische Spelen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om uh, te kijken hoe ze ervoor staan. Hoe uh, uh, goed zijn ze in vergelijking met de rest van de andere landen. Nou, dat moeten ze nu gaan onderzoeken. Uh, een groot toernooi is het hier dus. Een toernooi waar de wereldtop bij aanwezig is. Uh, en wat mij opvalt is dat het dan toch wel heel ontspannen is. Hoor. Ik mag hier gewoon overal rondlopen. En zie je dan uh, spelers van allerlei teams uh, met hun rug op de vloer liggen en hun benen tegen de muur om even te rekken en te strekken. Dan hebben ze badslippetjes aan en ze ontspannen zich voor de volgende wedstrijd. Dus een belangrijk toernooi. Maar ook een nou ja, best wel gezellig en gemoedelijk toernooi. En hoe dat verder gaat. Nederland Nieuws Land. Over 10 minuten begint die wedstrijd. Van de verkeersinformatie, hoe is het op deze vrijdag voor Pinksteren, Dennis Mooij? Nou, vooral erg druk in het midden en het uh, zuiden van het land. Uh, er staan veel files met uh, dubbele cijfers. In totaal staan 60 files, 250 kilometer bij elkaar opgeteld... Bij Rotterdam is het behoorlijk druk en natuurlijk ook bij Utrecht. Maar bij Amsterdam staan er nauwelijks files. Dit zijn even de langste. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de afrit Gooimeer en Bunschoten. 13 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden loopt het vast door een ongeluk. Tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost staat 7 kilometer. De linkerreis ook is dicht. Andere kant op, dus richting het noorden, staat er 9 kilometer. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam tussen Spijkenis en Charlo's 9 kilometer ook. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 10. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch voor het knopend Hooipolder 6 kilometer. Minister Opstelte belooft extra agenten voor Maastricht. Omdat de burgemeester Onno Hoes van Maastricht te weinig mankracht heeft om het softdrugsbeleid te handhaven. Opstelte zegt Hoes dit toe. Dat hij vierkant mijn steun, dat hij daarop kan rekenen. Inclusief als hij extra politie nodig heeft, krijgt hij die. Maar ik moet wel een plan hebben, dus ik, zal, ik ben in contact met hem. En dan zullen we zorgen dat zij ten volle de overlast op straat... illegaal drugsgebruik en handel kunnen bestrijden. Dat was minister Opstelten. Meneer Hoes, goedemiddag. Goedemiddag. U kunt vierkant op zijn steun rekenen. Dat klinkt mooi. Nou, dat klinkt niet alleen maar. Dat is ook mooi. Uh, dat betekent dat daar waar wij het beleid aan het uitvoeren zijn... wat het kabinet Rutte II uh, in het regeerakkoord heeft neergezet... Ja, dat dat nog steeds als een uh, paal boven water staat... en dat uh, we met volle kracht daarmee aan de slag kunnen. Ja, want waar liep u tegenaan? De coffeeshops uh, hielden zich niet aan dat beleid... Klopt, de coffeeshops houden zich niet aan het beleid. Die hebben sinds 5 mei jongsleden besloten om uh, niet ingezetenen van Nederland, niet inwoners van Nederland, om die weer toe te laten in de coffeeshops. Dat heeft geleid tot heel veel extra overlast uh, in de stad. Uh, en het dilemma waar ik voor zat, van ja, waar zet ik mijn politiecapaciteit op in? Enerzijds op het ordehandhaven op straat. En anderzijds op het controleren van de koffershop of ze aan de regels houden. Ja, En die keuze hoef ik nu niet meer te maken. Ik heb voor alles wat ik wil doen voldoende capaciteit. Ja, want weet u ook al hoeveel agenten u uh, erbij krijgt? Hm. Nou, we hebben deze keer afgesproken, en dat is wel uniek, voor mij dat het gewoon een open regeling is. Zo. Dus iedere week maken wij gewoon, ja, dat dacht ik ook, <laughs> iedere week maken wij gewoon ons plan in de driehoek, dus samen met openbaar ministerie en politie. We kijken hoeveel mensen we voor welke acties nodig hebben, uh, en de politie zorgt gewoon dat ze er zijn. Nou, ja. dat vind ik uh, uitermate bevredigend. En, en waar komen die politiemensen dan vandaan? Want als u ze krijgt, dan kunnen ze ergens anders weer niet worden, worden ingezet. Want ik neem aan dat er niet een reservebank met politieagenten is in Nederland. Nee, maar het aardige is dat uh, het hoofd van de politiethema heeft gezegd... burgemeester, daar moeten ze zich vooral niet druk over maken. Ik zorg dat u de agenten krijgt op het moment dat u het nodig heeft. Ja. Dus dat is uh, het voordeel van de nationale politie. En dat betekent dat uh, die koffieshophouders dus uh, op hun tellen moeten gaan letten nu? Ja, dat lijkt me heel verstandig, want uh, het is natuurlijk wel goed dat wij een, een rechtssysteem hebben in Nederland. Uh, en ik probeer dat zo goed en zo kwaad mogelijk als burgemeester uh, daar uitvoering aan te geven. Ja, dan is het wel zo prettig dat je ook burgers en ondernemers hebt die zich uh, eraan houden. Ja, waarom deden ze het? Wisten ze dat, dat u in eerste instantie het toch niet zou kunnen handhaven? Was dat het? Was het uitdagen? Ja. Ja, ik heb het ervaren als uitdager. Ik heb het zelfs provoceren genoemd. Zij zeggen zelf van dit is zo principieel uh, dat wij echt vinden dat wij nu uh, gewoon burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn. willen van onze klanten en willen van Nederland. Ja, dat is een hele heldere stellingname. Maar ja, daar kon ik ook alleen maar een heel helder antwoord op geven. Uh, maar nogmaals, dat leidt wel tot het dilemma dat, ik, uh, dat zij heel veel mensen lokken naar Maastricht, eh, die niet zomaar leuk als toeristen komen... maar specifiek voor die coffeeshops en dan eh, ook een hoop overlast veroorzaken helaas. Omdat het ook weer drugsrunners en dealers aantrekt. Eh, en ja, dan moet ik toch weer ingrijpen. Ja. Op, op welke termijn krijgt u ze? Want ik hoorde opstelten nog wel zeggen... dat er een plan moet liggen, maar dat heeft u al klaar. Ja, dat plan hadden we al klaar. We waren ook al met de politie bezig, dus het is niet zo dat we helemaal vanaf nul beginnen. Uh, deze week uh, was de politie al met extra mensen aanwezig op straat. Dat hebben de mensen ook ervaren, dat er meer blauw op straat was zoals het heet. Maar weet je, ik had het er wel nodig, omdat op het moment dat ik meer capaciteit vanuit de rest van Limburg trek, precies waar u juist op speculeerde dan komt er een moment waarop mijn collega-burgemeesters zeggen... hallo Hoes, uh, we hebben ook onze mensen nodig... voor de woninginbraken, de parkeeroverlast, de overvallen enzovoort. Dus ik moest nu wel de zekerheid hebben... dat als ik de Limburg niet meer kan krijgen... dat ik het de rest van het land kan krijgen. En daarmee uh, Dat, dat is gelukt. Ja. <lacht> dat heeft u ja. slim gedaan. Dan nog even één andere kwestie. Ik kan het niet laten als u me toestaat, want uh, u bent van de VVD... en u werkt in Limburg. <lacht> er is, uh, u <lacht> snapt hem al. <lacht> de onrust in uw partij over het lijstduwerschap van Jos van Rij in Roermond... Ja. Een groep binnen uw partij vindt dat het hoofdbestuur nu moet ingrijpen... dat hij geen lijsttrekker kan zijn... of dat de partij daar anders in Roermond maar anders moet gaan heten. Wat vindt u? Kunt van, kan Van Rijen lijstduur zijn? Nou, twee, twee korte antwoorden. Op de eerste plaats denk ik dat het partijbestuur veel eerder heel actief uh, dit proces had moeten gaan begeleiden. Want nu is het enorm uit de hand gelopen. Dat is gewoon niet goed. Uh, op de tweede plaats ben ik blij dat gewoon de discussie nu in Roermond eigenlijk in de, eindelijk in de openbaarheid is gekomen. Want binnen de VVD leek het een gesloten blok. Uh, nu zijn er ook mensen naar buiten gekomen die zeggen wij willen hier echt met elkaar substantieel over praten. En ik denk dat het echt aan de afdeling zelf is. Dus niet aan mij en niet aan meneer Korthals en niet aan raadsleden overal in het land om daar een besluit over te nemen. Maar het heeft, heeft toch een uitstraling op de, op de partij ook landelijk? Ja, ja het heeft, heeft zeker een uitstraling. Maar voor hetzelfde geld zijn er uh, uh, cannabisliefhebbers die zeggen... hoe stel dat, ben jij daar aan het handhaven? Wat doe jij nog als VVD'er? Ben, ben jij wel een liberale beleid aan het voeren? En dan zeg ik ook, bemoei je met je eigen zaken? Dus iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen onze partij. Dat is een groot goed. En die afdeling moet gewoon haar eigen keuze daarin maken de komende tijd. Maar dan hoeft er ook in de partij niet over gesproken te worden, toch? Nee, maar daarom zeg ik, dit hoofdbestuur moet zich echt als procesbegeleider opstellen in zo'n zo discussie. En moet niet eigenlijk op het laatste moment daar ineens een opvatting over hebben. Dat moet je eigenlijk vanaf dag één met elkaar, met elkaar doen. Oké. Okay. Onderhoes, dank. En uh, uh, succes in Maastricht verder. Dank je wel. <laughs> dag. Dan is het tijd voor De Dijk. Ik uh, ben niet alleen.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 Lege flessen, lege flessen op de gang Lange tanden, wat een huren, wat een uren Weinig zon, weinig zon en veel behang. Niet alleen is het natuurlijk de dijk, hoorde u. Gerrit het weer kan je wel alleen. Uh, <laughs> koud, koud, koud voor de tijd van het jaar. Ja, het is echt koud uh, in Nederland op dit moment. In het zuidwesten van het land, het hele westen, daar is, het, uh, is de temperatuur zelfs onder 10 graden. Daar moet echt de kachel aan om het een beetje aangenaam binnen te krijgen. Het komt natuurlijk ook omdat daar regen valt op dit moment. Het hele zuiden van het land heeft te maken met een actief regengebied. In het noorden van het land is de graad of 13. In Groningen en zo, daar is het uh, iets aangenamer. Maar dat is ook nog te koud voor de tijd van het jaar. En dan uh, die regen. We ja. staan uh, vlak voor het Pinksterweekend. Uh, heb ja. je al een beetje zicht op hoe dat gaat verlopen? Ja, dat, daar hebben we redelijk duidelijk zicht op inmiddels hoe dat gaat verlopen. Um, het is zo dat die regenzone, die blijft ons eigenlijk nog toch nog wel zo'n zo 24 uur bezighouden. Want die trekt de komende 24 uur heel langzaam naar het noorden toe. Dus ook morgen uh, vannacht en ook morgen overdag hebben we ermee te maken. Morgenmiddag trekt die heel langzaam naar het noorden weg. En dan klaart het op vanuit het zuiden. Dus vooral in het zuiden morgen een beetje zon misschien. Um, dus ja, morgen hebben we dan nog uh, toch een... een Zeker voor de noordelijke helft van het land... een dag waarbij het toch echt tegenvalt met uh, regen. Maar zondag, dan ziet het er een stuk beter uit. Dan is die regenzone verdwenen. De wind gaat dan naar het noordoosten draaien. En dan zitten we in warme lucht. En dan loopt de temperatuur op naar een graad of 15 op de wadden. Maar in het binnenland kan het wel uh, 22 graden worden. De zon schijnt dan ook lekker. Niet al te veel wind. Dus ik denk ah, echt dat zondag dat is een, mooie dag. een prima dag wordt. En maandag? Ja, maandag is nog uh, onzeker. Dan ligt er wel waarschijnlijk een regengebied dicht bij ons land. Maar misschien valt het mee als die regenzone boven Duitsland blijft. Zou het ook maandag nog mee kunnen vallen? Maar ja, dat zal de komende dagen moeten blijken hoe dat uh, gaat verlopen. Geen dus wisselvallig. Ja. Anouk heeft uh, de laatste repetitie achter de rug in Malmö. voor het uh, Eurovisie Songfestival. Dat ging zo ongeveer zo. Martijn van der Zanden, onze verslaggever, is de hele week al in Malmö. Uh, je hebt alle repetities gezien en natuurlijk ook haar uh, optreden in de halve finale. Martijn, hoe, hoe ging het vandaag? Nou, het ging eigenlijk zoals het de hele tijd al ging. Het ging goed. Je kon wel duidelijk merken dat het een repetitie was. En dat ze niet alles heeft gegeven voor deze show, is natuurlijk op zich ook niet zo erg. Want het is een repetitie en het is veel belangrijker dat ze vanavond gaat knallen. Dan is er namelijk ook nog een repetitie, maar die wordt bekeken door de vakjury. Die natuurlijk voor 50% de einduitslag bepaalt. Dus het zou kunnen zijn dat ze zich een klein beetje gespaard heeft voor vanavond. Maar nogmaals, nog steeds, het klonk heel erg goed hoor. Ja, en vanavond dan die, die vakjury die er naar kijkt... die keken natuurlijk ook al naar de halve finale. Ze heeft wel iets van vijf optredens dan dus deze week. Ja, zeker. Er wordt ook veel gerepeteerd. Maar goed, je moet je ook niet uh, vergissen. natuurlijk Zo'n televisieshow van twee uur waar, ik geloof, ja, 100 miljoen mensen zo naar kijken. Daar zit natuurlijk zoveel techniek achter en licht en weet ik veel wat. En dat moet allemaal gewoon vaak geoefend worden. Zodat het er straks op televisie morgenavond ja, zo goed mogelijk uitziet. Dus dat moet gewoon geoefend worden. En het is voor de artiesten natuurlijk ook fijn dat ze ja, de zaal goed leren kennen. En dat ze hè, ook de camera's een beetje weten te vinden. Vooral voor Anouk zou dat nog wel belangrijk kunnen zijn. Dus ja, je moet vaak oefenen. En als je naar haar concurrent Kijkt. Wie, wie springt eruit vandaag bij die uh, repetitie? Ja, toch wel weer opnieuw uh, Denemarken. Die uh, geven echt een gigantische show. Zoals ze dat uh, dinsdag ook deden. Hè, met, met vuurwerk, met gouden glitters. Ja, dat knalt gewoon uit je tv. Dat nummer staat ook nog steeds uh, heel hoog bij de bookmakers. Noorwegen, die zaten gisteren in de halve finale. Staan, uh, zijn doorgegaan. Is ook een nummer wat eruit knalt. En vandaag heb ik voor het eerst Duitsland gezien. Dat, uh, dat, daarvoor moet ik ook zeggen, dat vond ik ook echt wel. Dat is ook wel een nummer, een beetje een dansnummer. Waarvan lekker de hele zaal volgens mij wel in beweging gaat. Dus uh, ja, ze heeft wel... Uh, ze heeft wel wat concurrentie, ja. Martijn van der Zande Vanavond dus een belangrijke optreden van Anouk. En morgen natuurlijk die finale. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Komend uur in het Radio 1 Journaal. Uiteraard meer reacties op het overlijden van Jorge Fidela... de oud-dictator van Argentinië.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 Kijk voor meer informatie op benznl wegrijweken of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken tot en met 25 mei. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl.